Vrijdag, zaterdag en zondag kun je terecht voor het voetbalspectakel op het Daniel De Brouwerpark van Amarant in Tilburg. Hier zal in een heuse voetbalarena worden gespeeld om de prijzen. Ook zijn er optredens van diverse artiesten. Geef je op of kom zelf kijken naar dit voetbal-evenement voor mensen met en zonder beperking. Voor meer informatie kijk je op de website www.g-voetbalweekend.nl streepjevoetballequent.nl Drie dagen lang de dag van je leven.